In Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. He. Zandvoort is zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de Watertoren. Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... fantastische gasten van het mooiste begin te van Frankrijk. Het is geen verbazingwekkend gegeven dat we gaan praten over diezelfde Tour de en dat doen we natuurlijk met de wielrenners uit Zandvoort. Jesper Rasch en Pieter Joustra. Een winnaar in 1952, clubkampioen bij de kampioen. En een winnaar twee weken geleden, Jasper Rush. En we gaan echt lekker over die Tour de France praten. Een fantastische kracht. Als mensen denken dat ik nu al aan de whisky zit, dan hebben ze het verkeerd. Ik had het over verkeerd. jouw is trouwens hoofdkast, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is een echte Blaas Koper. en die was clubkampioen in 1952 van de Vereniging de kampioen. Hartelijk welkom, we gaan ook jouw muziek draaien. Dat wordt een smartlappenfestijn. Hoe komt dat dat je alleen maar smartlappen kiest? Ja, zo ken ik wel Lullen. <laughs> <laughs> Nou, dat ik is om te beginnen mijn worden. favoriete muziek. En ik uh, zit al jarenlang in diverse smart Dus ik wil uh, het wel eens van de andere kant horen. Oké, okay, nou, ik denk dat de andere gast vandaag, uh, Jesper Rush, dat hij wat andere muziekkeuzes heeft. Wat vind jij bijvoorbeeld erg mooi? Uh, nou, ik kijk eigenlijk nog wel uh, van, de, van de Nederlandse muziek van nu. Ja? Dus, uh, ja maakt me eigenlijk allemaal niet zo uit. Maar kies er ik, zijn, uh, want dan gaat Ruud hem opzoeken voor je. Polendamse muziek vind ik altijd wel leuk. Polendamse, Polendamse muziek, Het mm. wordt wel echt erg vandaag, hoor, met die wielrenners. Maar we gaan in ieder geval luisteren naar het eerste nummer gekozen... Echt? door uh, de man van vandaag, Klaas Koper. En dat is Anne van Herman van Veen. Mooi, waren net zo mooi. Lekkere muziek gekozen door de gast van vandaag, Klaas Koper, die deze week, afgelopen woensdag, zijn 85ste verjaardag vierde. Zo zie je er niet uit, Klaas? Daar ben ik ook heel blij om. Wensen? Ja, 90, 95. Moet kunnen, hè? Ik ja, denk nog... het wel. Zolang je op je fiets bent. Ja, je bent niet, niet voor het zeggen, maar ik doe mijn best. Wat was toen jij geboren werd? Of toen je na kon denken over fietsen, was dat toen gelijk al Tour de France, wat je mooi vond? Nou, nou, nog niet de die, die, die, directe Tour de Frans, maar gewoon het fietsen op zich. Maar de fietsen stonden toen nog niet zo erg goed aangeschreven. Dus mijn vader heeft me dat toen verboden. Ik mocht van alles maar niet fietsen. En hoe heb je dat opgelost? Nou, toen ik oud genoeg was, zei ik, nou ga ik fietsen. <lacht> maar ja, toen was ik inmiddels 21 jaar. Dus in de jeugd... Uh, ik had twee uh, sporten die ik graag wilde doen, dat was fietsen en boksen. Maar een paar koper zegt er een van tweeën gaat gebeuren. Je twee en, toen je nog, en toen was je nog tweeën en gehoorzaam aan je ouders. Hè? Ja, Vandaag toen, de dag valt dat een beetje mee. Maar. Zullen we straks aan yes bevragen hoe dat zit? <laughs> in 1903 begonnen dus allemaal. De eerste tour ging over 2428 kilometer verdeeld over zes etappes. En die waren gescheiden door één of meer rustdagen. Om 16 over drie op de middag van de 1 juli 1903... werd het startsein gegeven in mont een voorstadje van Parijs. Voor, in de ogen van velen, 60 idioten. Toch waren duizenden mensen erop afgekomen. en die zagen de 32-jarige favoriet Maurice Gorin, Garin ja, nee. direct de kop nemen. Een fantastische, maar waanzinnig zware eerste etappe zou het worden. over een afstand van maar liefst 467 kilometer. Iets anders dan de heden ten dagen, hè? Ja, ja, ja. En een heel andere wegen ook toen de tijd natuurlijk. En ze gingen s'nachts door, hè, als het moest. Ze gingen gewoon door. Ja, ze gingen door. We hebben ook aan tafel Jesper Ras. Jij komt uit een echte wielrenfamilie. Jouw vader is natuurlijk heel erg bekend. Maar jij bent ook een winnaar sinds twee weken. Ja, ja, ja. ik ben uh, ja, sinds twee weken de winnaar van, uh, van de Ronde vanuit Geest. En uh, eerder in dit seizoen uh, heb ik ook de Ronde van Steenberg gewonnen. En vorig jaar heb ik, uh, heb ik vier overwinningen geboekt. Wat is je doel? Uh, mijn doel van dit jaar, nou, ik ben eerstejaars. Mm -hmm. Dus ik ben uh, de jongste van, uh, van de junioren van dit jaar. En uh, ja, mijn doel is om uh, in de criteriums uh, ja, met de beste mee te kunnen. En ja, dat lukt me nu ook aardig. En in de, in de klassiekers gewoon van voren rijden en ook, ook van voren te blijven rijden. En uh, ja, meespringen met een goede en een mooie uitslag rijden. In je toekomst, professioneel? Daar, uh, ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Toen wij voor het programma even zaten te praten over jouw vader... ja, die kon ook wel aardig fietsen. Vond ik een understatement, hoor. Ja, nou, ik was er natuurlijk zelf niet bij, dus ik heb het zelf niet kunnen zien. Maar uh, alle verhalen die ik gehoord heb... Uh, ja, dat, uh, al, ook van andere mensen natuurlijk, uh, ja, die uh, spreken wel... Uh, ja, erover dat hij ook wel aardig kon fietsen. Ja, dat ja. hij wel uh, op een hoog niveau. Uh, Heeft een aardige, aardige winnaar. een van de goede, goede renners, uh, van de betere renners was. Hij uh, kon er helaas niet zijn vandaag, want jullie hebben een fietsverhuurbedrijf. En het wordt natuurlijk hartstikke druk met het mooie weer. Ik, Hoe uh, oud is hij inmiddels? Uh, 44, geloof ik. Dat kan je ook niet <laughs> zeggen hoor. Als je... Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, hartstikke goed. We gaan weer luisteren naar muziek, uh, luisteraars. En dat is dan uh, het volgende nummer. Gekozen door onze hoofdgast van vandaag, Place Koper, en u hoorde het al komen. Droomland. Heerlijk land van mijn dromen. Ergens hier ver vandaag. Waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan, Droom. Dat was een heel mooi duet, moet ik zeggen Klaas, dat had je goed gekozen. Dat Dankjewel. waren uh, André Hazes in een duet met Paul de Leeuw. Ja. En over zingen weet je ook alles? Weet je. Vertel. <laughs> nou, ik, uh, ik heb vroeger altijd heel graag willen zingen, maar de, de mogelijkheden die er van dit, deze tijden zijn, die waren er toen niet. Maar uh, onder de douche was ik uh, geweldig. Zo zelfs dat de buurvrouw wel eens kwam vragen welke zender ik op had staan. Want ik kon alles imiteren wat, uh, wat je maar wilde. Maar ik zing tegenwoordig nog geregeld in uh, Smart Even terug naar het wielrennen. Wat vond jij de mooiste periode van, van jouw 85 jaar? Ja, dan ga ik terug naar de uh, tijd van Wim van Est Wout Wachtmans en Jan Nolten. En, ja, dat was een geweldige tijd voor, voor mij tenminste... Denk je dat de mannen toen doping gebruikten? Jawel, nee, ik wel zeker. Maar als we het allemaal gebruiken, dan maakt het ook geen verschil Nee, maar het is, het is jammer, hè? want het heeft een... een... Het, is, het is ook jammer, daar ben ik helemaal met je eens. Een lelijke zweem rond ja. het wielrennen. Ja, dat moet ook uitgebannen worden. Even vragen aan Jesper, gebruik jij? Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. nee, nee. nee. Ja, ik vraag het maar gewoon. Nee. In 1955 was het al, daarom vroeg ik je dat. Voor de derde keer in de successie zou de Fransman Louis-Jean Bobet... Okay, okay. de Tour op zijn naam schrijven. Hij ging op 8 juli van start met 129 andere renners... voor 22 etappes over 4.495 kilometer. De eerste ploegentijdrit van deze ronde werd trouwens gewonnen door Nederland. Vooral Bout Wachtmans liet behoorlijk van zich spreken. Wederom reed hij een paar dagen in de gele trui. De Tour van 1955 kende weer haar eigen drama. Op de Mont Ventoux raakte Jean Maléjac bewusteloos en viel van zijn fiets... en ontsnapte op een haartje aan de dood in de ambulance... van de renner gelukkig alweer bij zijn positieve. Maar de doktoren vermoeden toen al dopinggebruik. Nou, ik zou je vertellen, ik heb wedstrijd gereden van 50 tot 54. En in de tussentijd uh, woonde ik tijdelijk in, uh, in Velsen-Noord... vanwege de Velsen-Tunnel. Uh -huh. En toen had je dokter Rolink in Velsen-Noord... Nou, dat is toen, die stond toen al bekend als de dopingdokter, dus ik wil nagaan. Ja. Jammer. Je krijgt het er nooit uit, want uh, we hebben die hele periode gehad met de EPO. Toen ja. zeiden ze, het is nu weg, het is nu allemaal schoon. Maar nu hebben ze dus weer middelen om EPO in lagere ja. doseringen te maskeren. Deug niet, te hou je altijd. Ja, dus daarom, zoals jij zei, het zou het beste zijn als het gewoon vrij was en iedereen het kon gebruiken. Ja, ten koste van de gezondheid natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Oké, okay, muziek. Tijd weer voor muziek. Is dat Benny Nijman? Nee, dat is zijn de drieën. Oh, jij gaat even Kijk, de hele lijst toe. Doe maar!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 Heel hard. En je lacht van ja, ik wil ook, en als ik wacht zal het misschien ook. Oh. Wat je zeggen wil, de twijfelende tijd blijft stil. Vandaag startte de fluit van de 3 J's. En dat deed hij voor de andere gast die we hebben naast Klaas Koper. Namelijk Jesper Ratsch. En waarom mag hij zijn muziekhuis draaien? Omdat hij in het voort te doen op twee grote rondes op zijn naam heeft gebracht. Dus sport voort heeft dus wederom talent in huis. Uh, ja. Je wordt toch bescheiden, man. Dat is toch geweldig wat je Ja, nee. Ik ben altijd wel al zo. Maar uh, nee, ik vind het zelf ook heel mooi dus dat ik uh, die uh, grote rondes mag. Uh, ja, mag binnen en uh, wel op het podium mag staan. Wat betreft de Ronde van Frankrijk, die morgen begint... daar hebben we een aantal mensen die mee kunnen in de bergen. En dat is eigenlijk fijn als Nederland. Het zijn allemaal bescheiden, jongens. Nou, dat hebben we vandaag ook weer gehoord met Jesper. Maar als we nou eens gaan kijken naar... Bouke, we gaan kijken naar... Nou, noemen ze allemaal maar op. Kelderman, Kruiswijk, die is altijd nog in de achtervang. Wie van jullie is jullie favoriet? Eerst jij, Klaas. Eh, Verwijns Kruiswijk. Ja, want... Nou, die jongen presteert geweldig goed op het ogenblik. Dus uh, ik hoop dat hij het ook volhoudt in, uh, in Frankrijk. Ja, waarom niet? Ja. Jij, ja je, je weet het nooit natuurlijk, hè? Jesper? Nou, ik ben het ook wel met, uh, met Klaas Eens. Kruiswijk is nu wel de man in vorm. Uh, maar ik hoop ook wel op, uh, op Kelderman. Want die heeft ook wel uh, nou, dit seizoen, maar ook vorig seizoen... Uh, laten zien dat hij wel goed omhoog kan rijden. En karakterheb. Ja, dus ja. ik hoop wel dat, uh, dat hij ook wel wat kan uh, presteren in de bergen. Ja, en dan natuurlijk uh, Bouke die altijd wel met de beste mee kan. Weet je wat, wat ik zo opmerkelijk vind? Door al die ellende die Geesing gehad heeft, wordt hij eigenlijk nooit meer genoemd. Maar het blijft natuurlijk een grote wielrenner. Ja, klopt. Ja, ja ik heb daar. Geesing heeft ontzettend veel talent. Maar ik ben bang dat het altijd af en toe aan zijn karakter mankeert. Ja, ik, hij heeft talent. Hij barst van het talent. En talenten zijn er ook genoeg voor de eindoverwinning. Ja. Wie is jou, jouw winnaar? Ja, ik heb Contador of Nibali. Een van die twee gaat hem winnen. Jesper? Uh, ja, Contador heeft natuurlijk al de, de Giro gewonnen. Hij is wel... Uh, ja, hij is, hij is echt een van de sterkste mannen, denk ik. Maar om de Giro en de Tour te winnen... Dat zou wel echt een hele grote prestatie zijn, natuurlijk. Uh, maar ik denk dat, uh, dat Vroom ook wel... Uh, de man, uh, de man gaat worden. Je bent de eerste van alle mensen die ik spreek die Vroom noemt. Ik kan je één ding vertellen. Vroom, win deze ronde. Let op mijn woorden. Het zou zomaar kunnen. Maar het gaat ja, in ieder geval. Hij heeft, hij heeft goede, goede ploegmaten, heeft hij. Zoals uh, Wout Poels natuurlijk. Ja, ja, die is heel goed, jongen. Die, die is ook, is ook goed in vorm. Ja. Ja. Weet je wat er gaat gebeuren? De eerste zeg maar, tien dagen zijn er geen bergen. Nee. Dan zeggen ze, kan de tour al gemaakt zijn. Ik ja. geloof dat niet. Want dan begint het. Het uh... bent trouwens dateert officieel van 1934. De eerste winnaar werd Ren Vieto. Een jaar eerder werd er al mee geëxperimenteerd... en werd de Spanjaard Vicente Tureba de officieuze winnaar. Hij was als eerste boven op de toppen van de Aspin, de Ousbi uh, Obisque, de Ballon d'Alsace, de Galibier... en de Piozoerde, de Brousse, de Vaas en de Tourmalet. Dat waren wat de Dat tolzen. waren de er is er vandaag, of dit jaar, vandaag waar zeg ik, maar dus dit jaar één niet bij, doordat er allerlei toestanden gebeurd zijn. Dat is jammer hè? Ja. Het is een van de mooiste calls die er is, Maar die is er niet. Maar of die in de eerste, de eerste tien etappes beslist wordt, dat, dat twijfel ik nog aan hoor. Maar nog een keer het rijtje. Jij zegt contador, Klaas. Jij zegt contador, maar het kan ook vroom zijn. Ja. En ik zeg vroom. En wij hebben gelijk. Ja. Volgende praat. Die komt weer van uh, het lijstje van onze gast van vandaag. En dat is natuurlijk uh, Klaas Koper. Wat had je gekozen, Klaas? Nog? Zeg het maar. Waarom fluister ik je naam? Ja, dan waarom fluister ik je naam? Nou? Je nou. moet wel heel erg uh, verliefd zijn dat je die hebt aangevraagd. Dat ben ik nog steeds. <laughs> en voor een duidelijkheid op mijn eigen vrouw. Hoor. Oh, goed, zo. zo, zo. <laughs> Overigens heeft Contador vanmorgen in de krant gezegd... dat hij ook de Vuelta wil winnen. Hè? Dus hebben wil ze alle drie dit jaar... Dus kan, kan je het zult je wordt een spannende wegen. Ja, het stond vanmorgen in de krant. Hij wil echt ook de, de, de.. Hij wil en de Tour, Giro, en de Tour, en de Vuelta in één jaar op zijn naam. Zetten. Nou, doe het er maar mee. Toch? Luister die naam.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 Het is gewoon verleden tijd hmm. Maar waarom fluister ik jou naam nog ik steeds je stem Ik zie je levensrood hier staan nog Omdat ik niets vergeten ben Waarom ruik ik steeds jouw genoeg, of je bij me bent, wat is er toen met mij gebeurd, of, Ach, had ik jou maar nooit gekend.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 Ik ben Nijman, op bezoek van de gast van vandaag. Klaas Koper, 85 jaar geworden deze week. Ja. En een 45 jaar ongeveer wielergeschiedenis uh, onder zijn wielen. Wat was het mooiste? Ach, er zijn zoveel mooie momenten geweest. Ik, uh, we hebben de Ronde van Israël bijvoorbeeld gereden. Onder andere met Jan Jansen. Uh, dat, uh, dat was echt een beleving. Ja, dat geloof ik. En Jan erbij is altijd een Ja, ja. Nou ja, ook maar, uh, trondheim Oslo bijvoorbeeld, een nachtrit. Maar heb je enig idee hoeveel kilometers je in die 45 jaar wilt uitschrijven? Nou, aardrijden? een idee niet, maar ik heb, uh, ik heb vier wereldbollen in de kast staan. Dat betekent 4 40.000 kilometer. Maar daarbij komt de, van 50 tot 54 het wedstrijdniveau is niet meegerekend. En al die jaren dat ik omroepen was, ik heb ik het ook op een laag pitje gestaan. Dus nou, ik zit er denk ik al naar 200.000 kilometer. Maar in 1966 bijvoorbeeld eh, Brussel, Parijs, Brussel... dan stap je toch 600 kilometer weg. Ja, zonder overnachting. En zo heb je een heleboel van die grote, van die grote wedstrijden gedaan. Ja, toertochten zijn dat, hè. Het zijn geen wedstrijd, hè. Uh -huh. Het zijn prestatietochten. Toen Roy Schuiten in 1974 kampioen werd... wereldkampioen achtervolging, daar heb je ook iets mee te maken. We hebben hem hier gehuldigd toen, hè. Samen met Henk Meijer waren we het uh, organisatiecomité. Dat was een geweldige huldiging. Ja, het was doen. helemaal ja. Fantastisch. Um, dan de eerste avondvierdaagse op de fiets heb je ook ja, gedaan Ja, ging van een uh, strandpatrieuwen 8 vandaan ja. En hoeveel kilometer was die, weet je dat nog? Nou, was? niet zo gek veel natuurlijk, want je moet de, de normale fiets er eigenlijk mee kunnen krijgen Dus hooguit 40 kilometer op een avond Mooie ervaring moet geweest zijn, Parijs, rest Parijs Denk het wel 1200 kilometer in vier dagen. 4 dagen ja. Hoe ging dat? Waar sliepen jullie? Dat was in 1982 trouwens. Ja, twee keer heb ik hem dacht. Oh, in de ja, ja. Ja, ja. Nou, de eerste keer ga je 600 kilometer door in één keer, zeg maar, dag en nacht door. En dan krijg je twee overnachtingsadressen na 300 kilometer. <laughs> Bij wild vreemde mensen of in hokjes? Nee, nee, nee. nee dat is bijvoorbeeld, jeugdherbergen worden daar ja, veel ja. gebruikt. Ja. Maar 600 kilometer in één keer? Ja. Af en toe hadden we dan wel even rust natuurlijk. Hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> Desalniettemin, des het is nogal wat natuurlijk. Ja. Wat heb jij met het bevrijdingsvuur in Wageningen te maken? Ja, dat is ook weer zo'n bevlieging geweest. Hè? Dat bevrijdingsvuur dat kun je ophalen. En dan uh, kun je Wageningen ophalen. En dan naar je woonplaats brengen. En dat wordt in estafette vorm gedaan. En in alle soorten. Hè? En wij, hebben dus, uh, wij zijn met een ploeg heen gegaan. Niet in estafettevorm, maar heen. We hebben het met vuur opgehaald en we hebben het met z'n allen weer terug naar Zandvoort gebracht. Hebben jullie in de oorlog ook gefietst? Nee, in de oorlog had ik geen fiets. Nee. In de oorlogsjaren werd de Ronde voor Frankrijk niet verreden. Ja. In 1946 organiseerde de krant Cessoire de Ronde de France op het parcours Bordeaux-Grenoble. Dat was de eerste keer sinds 1939 dat de renners weer kennis maakten met de Alpen en de Pyreneeën. De Italianen Bresci, eerste, en Bertocci, tweede, bepaalden het beeld van deze wedstrijd. In de derde etappe werd een nieuwe renner ontdekt. Apo Lazardides. Lazarides. Ja, hij won en maakte veel indruk. En hij won ook de wedstrijd die enkele dagen na de Ronde de France door L'Équipe werd georganiseerd... onder de naam Le Petit Tour de France. Hij ontsnapte in de laatste etappe en won de rit voor Vietto en Robic. Ja. Weet je het nog? Ja, ja, ja Robic, de kleine man. Dat was er een. Hè? Ja, dat was heel goed. Oké, okay, even terug naar wat jij allemaal gedaan hebt. Legpenning Stadbrugge. 40 jaar fietsen. Ja. Wat, wat, wat is dat? Nou, wij hadden dus contacten met een Belgische vereniging. En uh, wij hebben toen uh, Amsterdam, As, Amsterdam, As in België, dat was de vereniging. En uh, dat viel precies in het jaar dat ik 40 jaar op de fiets zat. Leuk. Dus toen hebben hun dat uh, geregeld. Dat waren daar een, een, een, een gezellige avond, s'avonds. hadden hun geregeld dat uh, de burgemeester die kwam... en die gaf me de legpenning van de stad Brugge. En toen was je trots? Ja, ik ben, ik ben op zoveel dingen trots geweest. Joh. Nog. Maar een jaartje later ging je maar eens even kijken hoe uh, Trondheim, oslo 540 kilometer, hoe dat eruit ziet. Ja, ja. Vertel. Nou, dat is, uh, die gaat ook s'nachts door, hè. Die vertrekt, uh, zeg maar, s'avonds... Nee, die vertrekt smiddags een uur of twee. Nou, en dan uh, zie je me dat je in, uh, in Oslo terechtkomt. <laughs> dat is allemaal vrij tempo rijden, hè? Ja, dat is het zeker. En de tweede keer hebben we dus regen gehad... van s'avonds zeven tot de volgende morgen vier uur. Dat is wat zeg. En toen heb ik bij zo'n uh, zo kraampje onderweg... waar je dus gewoon eten of drinken... heb ik een grote vullenzak gevraagd. En heb ik een paar grote gaten ingeknipt... waar mijn hoofd en mijn armen doorheen komen... Toen ah. heb ik in die vullenzak gereden. Ja, ja. Barcelona vind je ook mooi, hè? Ja, Barcelona hebben we twee keer gedaan. Je bedoelt, we hebben twee keer van Amsterdam naar Barcelona gefietst. Ja, Amsterdam-Barcelona. 1600 kilometer. Ja. Hoe ging dat? Nou, eh, Amsterdam had gedaan naar de Olympische Spelen van 92. En die hebben ze misgekleund. En toen kreeg Barcelona toegewezen. En ik ben lid van de toerclub in Amsterdam. En toen heb ik het idee geopperd dat we een beleefdheidsbezoek gingen verliezen... als de verliezende stad naar de winnende stad. Nu zijn we in 1991, zijn we met zeven man, hebben we de route helemaal verkend. Die had ik dus allemaal op papier gezet. Kleine wijzigingen aangebracht en in 1992 hebben we met veertig man... hebben de Nederlandse en de Amsterdamse vlag naar Barcelona gebracht. zijn we dus in het Olympische dorp ontvangen. Daar zijn de vlag gegeven. En met de bus terug... In 1998 reed je voor de 40ste keer de Ronde van Noord-Holland. Ja. En toen ben je gaan tellen hoeveel kilometer je gereden had. En je kwam uit op. Nee, vier keer. Vier, vier keer de wereld rond. Die... 44.000 kilometer. Ja, 160.000. 44.000. Oh. ongeveer. Ja, dat zeg ik nogmaals geregistreerd, maar het zou er in wezen wel 200.000 kunnen zijn. Ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk om bij te houden. Nou, de tochten die we in georganiseerd verband, die, die laat je afstempelen. Dus dat is niet zo moeilijk. Dan leef je elk jaar dan leef je, je tourboekje in. Dus, dus dat is wel... Maar alle bijkomende ritten en, en jaren dat er niet geregistreerd wordt. Dat, uh, dat zou er nog bij geteld kunnen worden. Jesper Ras die is vandaag <laughs> ook in de studio. Die heeft al twee grote rondes gewonnen in het voorseizoen. Jesper, als je dit soort verhalen hoort, wat denk je dan? Ja, het zijn mooie verhalen. Mooie... Mooie, mooie tochten naar, uh, naar het buitenland natuurlijk. En grote ritten. Is het wat voor jou, die lange afstanden? <kijkt> uh, ja, ja, ja. Nog niet. Nog, nee, nog niet. Nog even goed vertrainen. Blijf maar even lekker die, die grote rondes binnen. Dat is hartstikke leuk, man. Uh, vandaag is de gast dus Klaas Koper. Deze week 85 jaar geworden. Hij heeft de platenkeuze van vandaag bepaald. En we gaan eens kijken wat er gebeurt met de zangeres zonder naam en het hutje bij de zee. my hand Uitgezochte muziek door de gast van vandaag, Klaas Koper. Hij is 85 jaar geworden deze week, dus het mag, hè, die smartlappen. Een echte tranentrekker, hè? <laughs> ja, dat is het zeker. <laughs> Wat ik me herinner, ik woonde vroeger in Utrecht, in de Asselijnstraat. En twee kilometer verder was de Damstraat. En daar was natuurlijk geen uh, telefoon in je handen, geen Facebook, geen uh, nieuws. Je moest die 2,5 kilometer lopen om erachter te komen wie de etappe van de dag gewonnen had enzovoort. Dat gebeurde bij een sigarenwinkel in de Damstraat. Huh? Daar stond het zwart van de mensen. Dat leefde, dat was ja. enorm. Toen al. Ja. Weet je dat ook nog, zulke dingen? Nou, dat, zeg ik, dat weet ik dus niet. Maar ik weet het wel om dezelfde reden. Dus dat ik net zei dat de voetbaluitslagen hier in de Halterstraat hadden. Bij de sportzaken stonden s'avonds. Ja, en dan stond het daar ook altijd zwart van de mensen. Altijd even te kijken wat de voetbaluitslagen waren. Ja. Het is misschien wel leuk om te weten dat Jan Kotaar, ken je nog wel, hè? Ja ja, ja, ja, ja. De voorganger van Theo Koma als toerverslaggever ja, ja, ja. heeft veel voor de populariteit van het wielrennen in Nederland gedaan. Onvergetelijk is zijn verslag van Wim van Est... val in het ravijn ja, in 1951. Kotaar, ja. krijsend... Ja. Willem van Est is in het ravijn gedoken en ginds zie ik hem. Zeker 60 meter in de diepte ontwaar ik de gele trui. Willem, Willem, leef je nog? Kan je je herinneren? Ja, ja die, die slogan, hè. 60 meter viel die diep. Zijn hart stond stil, maar zijn pontiac liep. Inderdaad. <laughs> Hij viel 60 meter en zijn, zijn horloge deed het nog. En dat is, denk ik, de beste reclame geweest die ooit gemaakt ja, kon worden voor een ja, ja, zonder meer. Kende jij dit verhaal, hier? Uh, nee. nee. Ik kende Jan Koutaros zelf ook niet. Nooit van gehoord. Wel Theo Komen natuurlijk. Van, uh, van Op de Motor. Uh -huh. Maar nee, dit verhaal ken ik niet. Meer jij was toen de sponsor van het, weet je wel. Dus het was een prachtige reclame ah, okay, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar die Jan van was echt... Verhaald. Ja, het was heel goed. We hebben een uh, nieuwe plaat staan. Kijk. En die heb jij niet aangevraagd. Die heeft Jesper niet aangevraagd. Maar die is speciaal door Ruud uitgezocht. Nick en Simon. Door Zanne. Janssen. We hadden het net al even over Wim van Est. Wim van Est heeft vooral toergeschiedenis geschreven... door zijn val in dat revijn in de Pyreneeën. Dat gebeurde meteen al in zijn debuutjaar in 1951. In de twaalfde etappe van Argent naar Dax... had van Est als eerste Nederlander beslag weten te leggen op het hele trui. Heel Nederland ging collectief uit de bol, want dit was uniek. Van Est probeerde natuurlijk met man en macht zijn positie te handhaven... en dat is hem in feite noodlottig geworden... In de dertiende etappe van Daksnak-Tarbe moest, moest hij uh, onder andere over de Obisque heen. Bergopwaarts ging het allemaal goed. Maar een goed afdalen was van nu eenmaal niet. We hadden geen bergen, dus hoe moest je dat leren? En daar ging het mis. En dat is eigenlijk de het ontstaan van de beste reclame die ooit in de wereld gemaakt is. Ja, denk. ik weet het. De Pontiac-reclame, hè? Onvoorstelbaar. 60 meter viel, hij diep. Zijn hart stond stil, maar zijn Pontiac liep. geweldig nou, verhaal. Weet je hoe die weer naar boven gekomen is? Nou, aan, aan... Reservebanden, reserve-truppies. Ja, allemaal al elkaar gewoon aan elkaar gebonden banden. Zoals je en, de boven getrokken weer. Ja. Ja, maar dat hij het overleeft, is het natuurlijk nog wel. Ja, het is geweldig goed. Ja. We gaan het hebben over dit jaar, Klaas. Want we hebben nogal wat Nederlanders: 20 stuks, zo. 20 ja. Verdeeld over acht ploegen. En wat denk je? Ja, er zitten kansen bij. Die ik wil niet gelijk zeggen over de eindoverwinning, maar de etappewinst moet erin kunnen zitten. Eén hele grote missen we: Nicky Terpstra. Ja. Nou oh ja, dat is zijn keuze, hè? Nou, nee, het is niet zijn keuze, de ploegkeuze. Ja. Nou ja, goed. Dus, ja. Maar, hij maar we er, hebben er genoeg hij, over. Hij, is er, er, genoeg hij over. is er ook niet zo gek op, hoor. We Want hebben het. er genoeg over gehouden. Maar het is wel een prachtig Nederlands kampioen, hè? Ja, schiet en... het mooi. Jij hebt zelf het Nederlands kampioenschap gereden, Jasper. Ja. Heb jij de finale gezien van, van Nicky? Uh, ja, ik heb hem zelf gezien, ja. nou niet uh, ja, op tv dan. Ja. Ja, ik heb hem zelf ook gereden, dezelfde finale. En het was een lastige finale met uh, de laatste kilometer. Dat was uh, op een mooie, ja... Wat bredere weg, maar daarvoor was het uh, heel technisch in een, uh, in, een, uh, in een woonwijkje en daar zaten wel een uh, stuk of uh, nou wat zijn acht bochten in, dus uh, daar moet je wel goed van voren zitten. Maar uh, ondanks dat hij niet echt een supersprinter is, heeft hij wel uh, toch ja, wel een goede man. sprinter, Ramon Zinkeldam. Die uh, heeft hier toch wel mooi, uh, is wel mooi overheen gekomen. Komt knap hoor, maar Ramon viel helemaal stil, was ja, het vals nou, plat of zo in die finish? Uh, nee, nee. Ja, de, wel de laatste bocht dat liep een beetje omhoog. Dat liep omhoog. Maar de, maar de streep zelf dat was gewoon op een vlakke weg. Richting, uh, ja, het liep wel een beetje naar beneden op het laatst, richting die tunnel. Maar uh, nee, het was wel gewoon vlak. Maar het maakt de prestatie van Nicky er alleen maar groter om. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Je hebt hem zelf gereden, hoe ging dat? Uh, nou, ik, uh, we zijn met uh, onze team zijn we met z'n dertiende waren we, dus we moesten als uh, één groot team rijden. Maar ik heb uh, zeker in het begin goed van voren gereden. En uh, nadat ik één keer uh, in de ontsnapping zat, uh, viel ik ietsjes terug. Dat was uh, een tijdje wel moeilijk. Maar op het einde kon ik wel weer goed naar voren komen. En uh, helaas was er wel een groep weg van uh, negen man. En die bleef ook vooruit. En uh, in to ja... In de sprint, toen uh, stond ik helemaal geparkeerd. Uh, had ik de krachten niet helemaal meer voor. Maar zat ik wel um, bij de eerste vijftig. Dus, uh, Keurig. Ja, ja, mooi resultaat. Mooie ervaring ook. Zeker wel, ja. Even terug naar de Nederlanders in de Tour die morgen van, uh, van start gaat in Utrecht. Eén uh, Nederlandse ploeg maar. Maar toch twintig renners. Ja, maar heel verdeeld. Over acht ploegen zijn ze verdeeld, hè? Ja. Wat is jouw favoriet? Nou... Ik denk dat Dumoulin wel een leuke kans maakt. Ik kan niet alleen goed, uh, goed tijd rijden, maar hij heeft laten zien dat hij ook in de etappes mee kan. En hij kan ook bergop komen. En wat denk je van morgen? Wint hij hem of niet? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ja. Er zijn meer favorieten. Ik, ik hoop dat hij wint. Maar of hij het doet, weet het niet. Jij? Ik, denk, ik denk dat heel Nederland hoopt dat hij wint. Gisteren ja. bij, de, bij de ploegenpresentatie, hè? toen hij opkwam, jongen. Het leek wel alsof ja. Utrecht explodeerde. Ja. Dat is echt fantastisch. Wie wordt voor jou de winnaar morgen? Uh, nou het is maar een kilo, uh, tijdrit van oh, een kleine kort. 15 kilometer. Ja, 13,8. 13, 13, 13 13 13 ja, dat ja. is misschien net iets te kort voor uh, Dumoulin. Ja, dat ja. vind ik ook. Maar uh, ja, er zitten natuurlijk uh, van die Australiërs, van Greenhead, zitten goede tijdrijders. Martin. Ja, onder andere Martin, ja. Van, uh, uh, van Etik Quickrap. Maar Dumoulin geeft ook wel een grote kans. Hij kan, uh, ja, ik weet niet op een kleine tijdrit, maar hij is wel een van de betere tijdrijders. Ja. Maar hij kan wel voor verrassingen zorgen in etappes ook, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja vind ik wel. Dus. Wie zijn volgens jou, Klaas, nog meer kanshebbers om een etappewinst te boeken? Oh, ik denk dat als je die Nederlanders bekijkt... dat ze dat, dat, 60% kans hebben om een etappe te winnen. Dus we gaan er meer halen dan vorig jaar? Ik hoop het. Ik hoop het. En jij, yes. nou, um, ja, Lars Boom en uh, Luwe Westa, die zullen voor een etappe kunnen gaan. Alleen, um, die hebben natuurlijk een kopman, Nibali. Ja. Dus ik denk niet dat die uh, zullen mogen rijden. Hetzelfde geldt voor Wout Pools met, uh, met Froome. Ik denk ook niet dat die uh, voor zijn eigen kans mag gaan. Uh, maar bij... Uh, zoals Dumoulin, die hebben geen echte kopman. Die hebben alleen Kittel voor een... Uh, voor een uh, Kittel of uh, dekenkolp uh -huh. voor, uh, voor de massasprint. Ja. Maar uh, als het geen massasprint wordt, dan uh, hebben Dumoulin hebben, die hebben zeker een kans. En uh, andere ploegen met Nederlanders. Ja, Mollema natuurlijk. Ja, dat denk ik ook. Die zou, uh, die zou ook wel van Heb jij de wedstrijden voor de Tour gevolgd? Ik heb de Dauphiné bedoel ik. Zwitserland. Ja. ja. Hoe vond je dat? Zwitserland uh, ja, was natuurlijk mooi met, uh, met Dumoulin. Geweldig. Dat was echt, uh, ja. ja. Maar heb je daar Vroom zien rijden? Vroom. Uh, die heb ik helemaal... Ik uh, was doorwassen. Nee dat, was, uh, nee, dat was de doof. Dat doof. Ja, dat is het probleem. Je had ze door elkaar ja. natuurlijk. Die vroem, die had met een versnelling, jongen. Met, het, met dat kleine traptechniekje ja. van hem. Ja. Dat is ja. echt niet normaal. Ja, ja maar de, de, daar staat hij ook van bekend. Ja. Okay. Het is uh, vandaag de Sport over wielrennen. Dat is geen wonder, want morgen begint de ronde van Frankrijk. Het is vijf minuten voor elf. En we gaan naar het volgende muzieknummer. Gekozen door de gast van vandaag... Ik zeg er nog een keertje bij. Hij is 85 jaar geworden deze week, Klaas Koper. En zijn keuze, Klaas, <laughs> doet een beetje pijn voor die jongen. Maar de wat oudere mensen vinden het waarschijnlijk prachtig. Hier is Willy Alberti. Als een wilde, orchidee, Dat is hem.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 Die niets dan de zonzijde ziet. Je brak vele harten. En ook dat van mij. Jouw liefde en trouw waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde orchidee. Die slechts van bewondering leeft Toch komen er tijden Dat men je gaat meiden Weet dan dat nog één om je geeft Al was ik voor jou slechts een kort avontuur Een schip dat passeert in de nacht Jij brandt in mijn hart als een oplaaiend vuur Bedenk dat ik steeds op je wacht Je bent als een wind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 Die slechts van bewondering leeft. Toch komen er tijden dat men je gaat meiden. Weet dan dat nog een om je geeft. Billy Alberti, heel vaak gast in de Ronde van Frankrijk. Ja. Met de Tour van 1927 werd ook de voorloper van de tijdrit geïntroduceerd. De Grange had het idee opgevat de ronde wat spannender te maken... en besloot de ploegen een kwartier na elkaar te laten vertrekken. De renners deden daardoor nog meer hun best... want ze wisten niet wat hun voorgangers presteerden... en wat hun volgers zouden doen. De, etel, de etappes werden korter, maar het waren er in de Tour van 1927 veel meer. Voorheen had de ronde als grootste aantal 18 etappes gehad in 1925. Het waren er nu 24. Nicolas Frans legde de basis voor zijn Tourzegen in de eerste rit. In de Pyreneeën van Bayonne naar Luchon over 326 kilometer. En die Nicolas Frans heeft de hele, tour de, France, de hele Tour de France in het geel gegeven. Knap hè? Prachtig. Morgen gaan we van start in Utrecht. Ik denk niet dat er één de hele Tour in het geel zal rijden. Maar misschien dat komt de, de Moulin. Ik geloof het. Eerste pak. Yes? Ik zou voor hem dat, uh, dat zou ja. heel erg mooi zijn. Eerst uur watertoren zit erop, tot na het dienst.